Ooh. De Kok met het NOS Journaal. De intocht van Sinterklaas in Zaandam is gemoedelijk verlopen. Op een aantal andere plaatsen in het land was het onrustig. Daar moest de politie voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar houden. Voor zover nu bekend zouden er vijf mensen zijn aangehouden. Dat gebeurde onder meer in Rotterdam en Eindhoven. In Eindhoven zou een groep van ongeveer twintig anti-Piet-activisten... tegenstand hebben gekregen. Van ongeveer 250 harde kernsupporters van PSV. De PSV-fans gooiden met eieren en blikjes naar de activisten. Van Kickout Zwarte Piet. Er komt een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een plan daarvoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Reizigers kunnen tussen Eindhoven en Düsseldorf nu ook al met de trein, maar dan moeten ze in Venlo overstappen. Nu kost de reis twee uur, door de directe verbinding gaat daar twintig minuten van af. Van Veldhoven verwacht dat de directe verbinding met Duitsland zo'n kwart miljoen extra reizigers oplevert. Dat is een stijging van veertig procent.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 In Ankeveen bij Hilversum is een groot drugslaboratorium ontdekt. Gisteravond deed de politie een inval in een loods op een bedrijfsterrein. Volgens de politie is de omvang van het laboratorium enorm. Het gaat dagen duren om het te ontmantelen. In verband met de ontdekking is Ankeveen, volgens het noord hollands dagblad, iemand aangehouden. Het weer: veel zon, een frisse oostenwind en het is een graad of negen. Morgen opnieuw zonnig, dan is het ongeveer zeven graden. Na het weekend toenemende de kans op regen, sneeuw en ook natte sneeuw.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 Zandvoort op zaterdag begonnen met een lekkere disco klassieker, eveneens weer uit de jaren 80. Dat waren de New Shoes en I Can't Wait. Nou, we kunnen niet wachten tot we weer geschakelen in Amsterdam. Alhoewel, minder goede berichten op dit moment vanuit Amsterdam. DVVA, SV Zandvoort, daar hebben we het over. staat op dit moment 4 tegen 2. En we zijn tegen een gele kaart aangelopen. Althans, Koen Michielsen. Uh, ja, wij, ja, wij. Dat zeg je mooi. Nee, goed. Welkom terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag... Met een prachtige, strak blauwe lucht buiten. Maar wel fris, maar dat is wel uh, lekker. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, nou, Uiteraard, zoals je al zegt uh, Rob, over tweetal uh, platen gaan we weer schakelen met Yo John Lemmens. Want die gaat ons het einde van de tweede helft. Ik hoop dat er uh, nog wat uh, ontwikkelingen in de positieve zin van het woord zijn te vermelden. Maar daarover meer over een tweetal platen. Daarna hebben we natuurlijk ook nog Pit Report. Euh, nieuws uit de Pitstraat van de Formule 1. Dit weekend wordt het dan niet gereest, maar volgende week is de laatste race van dit seizoen. En euh, daar zijn natuurlijk altijd nog nieuwtjes over te vermelden. Dus dat allemaal in Pit Report voor half vijf. En om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar Pluis. En het gedicht van de week om kwart voor vijf maakt, maakt euh, plaats... Voor natuurlijk, zoals traditioneel bij ons op Zandvoort op zaterdag tegen Sinterklaas. de bekende conference van Toon Hermans Sint-Niklaas. Dat om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, en verder nog natuurlijk wat sportkortnieuws. Ze zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Kijk jij wel eens naar flikker Rotterdam, of niet? Begint vloeken? Flikker Rotterdam, nee, daar, daar ken die, je serie naar. die ken je nee, niet. Ja, ik ken hem wel, maar ik, ik kijk er niet naar. Hm, heel Dat spannend, volgt. want uh, daar heb je een hele gemeene man. Zijn naam is uh, Egbert. Ja. En uh, als hij dus weer een uh, misdaad uh, in zijn hoofd heeft, of misdaad wil gaan plegen, dan uh, zit hij altijd deze plaat op. Deze plaats dus weer uh, gemene dingen aan het verzinnen is daar in Flikker, Rotterdam. Ja, gewoon een uh, goede, goede plaats, Goed gebruikt in ieder geval uh, in de serie. Uh, You're the Dave Barry en Strange Effect on Me. dadelijk krijgen we het uh, Formule 1 nieuws van uh, Albert-Jan in de Pit Report. Maar dit is Summer in the State of Independence. van Donner Summer even af om uh, weer naar Amsterdam te gaan, is Sean Lemmers. De wedstrijd DVVA, ESV Sanford. Er is weer heel wat gebeurd, Sean en met gele kaart en zo. Zelfs een rode kaart. Zelfs een rode kaart. Oh. Ja, en ja, hoor, helaas 5-2. Nou, het zal niet zo lang meer duren, maar het is inmiddels 5-2 voor DVVA. Sanford laat echt in de laatste 30 minuten het kop hangen. Uh, ik kan je zeggen, ja, hier en daar een dubieuze Tijdsrechtenbeslissing, maar daar mag de wedstrijd niet aan opgehangen worden. Zandvoort speelde gewoon in de tweede helft veel minder. En, en deze is ja, blij, dus van wij zijn de sterkste. En dat tonen ook. En, uh, ja, en Koen kreeg zijn tweede gele kaart. En mocht vertrekken. Ja, en dan als je al met 3 2 achter staat op dat moment. Toen kwam hij die vrije trap 4-2 en die net in de En ik vermoed. Dat het bijna is gekomen. Dus het kan nooit meer langer duren dan 15 uur. Nee, het zag er aan het begin allemaal zo goed uit voor uh, S.V. 2 ja, ja, ja, maar de, ja, we missen te veel daadkracht, te veel. En, en zoveel ballen aan de tegenstander inleveren. Dat is. Daar word helemaal gek van. Dan denk je: God, snap het mooi. Oh, op de lat, hè? dat had bijna nog 5-3 kunnen worden. Maar de stand voor de aanval zit er nog in. En uh, ja, Ryan Lang probeert. Maar we spelen dus echt aan het de zit er boven, maar er echt bovenop. Ja, we hadden in ieder geval uh, niet opgerekend... dat het uh, inderdaad zelfs 5-2 zou gaan worden. Nee, nee, absoluut niet. Dit hadden we in de vechten en nu ook weer een balverlies. Nou ja, goed. Ja, je had het, uh, Sean, je had het ook over een uh, beetje dubieuze beslissingen... van uh, de scheidsrechter. Heeft dat te maken ja, met uh, de gele kaarten voor uh, Koen Michiels... of een andere situatie? Nou, uh, nee, dat was uh, voor... Uh, we werden buiten spel gevlacht, wat geen buiten spel was. is uh, nou, waren gezond vanavond en toen, ja, toen ging DVA aan in aanval. En toen uh, was het een doelpunt, dus helaas. Uh, dus je krijgt niet de kans om zelf een doelpunt te maken. Want het was een uh, ja, bijna vrij veld voor het Maar ja, je hebt een grens en uh, daar ben je ook op handelijk van. Dus, uh, Oké, okay, nou ja, in ieder geval uh, gaat het niet meer lukken om uh, nog een gelijkspelletje te maken. Nee, dus we gaan er vanuit inderdaad een uh, verliesvraag uh, daar ja. in uh, Amsterdam. Ja, helaas. Maar ik kan niet meer helemaal weer uh, gegevens uit Amsterdam geven. Nou ja, dankjewel in ieder geval voor je verslaggeving vandaag, uh, Sean. En tot over 14 dagen. En tot over 14 dagen voor. Uh, thuis en dan mag je hopen doen. Ja, in uh, de volgende uitwedstrijd dan uh, gaan we jou weer uh, contacten. Dankjewel Sean Lemmers van uh, Amsterdam 5 oh. tegen 2 is het uh, daar uh, geworden. Als het in ieder geval zo blijft, in de laatste minuten van de wedstrijd. En hier is Mietlaf. net begonnen met zingen, denk ik van... gaat het wel goed met die Meatloaf? Maar hij heeft zich toch wel redelijk gelikt. Ja. Het viel best nog wel mee. Yo, de, inderdaad, de live-versie... Uh, ditmaal van... Uh, I would live for you and that's the truth. De single van uh, Meatloaf. En zo gaat het een klein beetje donkerder worden... in Stanford. Is zit uh, Albert-Jan er klaar voor. Race Radio pit Report. Pit Report Voor inderdaad de pit reports... met de laatste dingetjes... wat betreft uh, de Formule 1. Misschien nog uh, Max Nieuwsje, of niet? Nou, ook een kleintje, maar, wel, wel, wel, maar die bewaar ik even voor het laatst. Allereerst de Ross Braun heeft zich ook gemengd in de discussie... over het incident vorige week tussen Esteban Ocon en Max Verstappen. Zijn fysieke confrontatie met Esteban Ocon was geen fraaie aanblik... en ook niet te rechtvaardig, en al dus Braun op autosport... in een terugblik op de Grote Prijs van Brazilië. Een woedende Verstappen ging afgelopen zondag... na zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Brazilië... verhaal halen bij de coureur van Force India... Vanwege de aanrijding. De Nederlander reed aan de leiding toen achterblijven ook kon, een inhaalpoging waagde en de Red Bull van de baan tikte. Daardoor kon wereldkampioen Lewis Hamilton alsnog zegenvieren. Zijn frustratie was begrijpelijk en we mogen ook niet vergeten dat hij nog erg jong is en toch al een enorme progressie heeft doorgemaakt in zijn carrière. Maar hij kan zich in dit soort situaties nog altijd niet goed beheersen en dat is wel een ess essentiële volgende stap, aldus Bron. Verstappen liet maandagavond in, afgelopen maandagavond in het tv-programma Pep Talk op Sigilsport weten... dat hij geen spijt heeft van zijn fysieke contact met Ocon. Nee, ik baal er niet van. Ik baal er even van dat ik niet heb gewonnen. En ik aldrig. zag op Facebook uh, dat hij uh, Rico Verhoeven uh, had uh, ingeschakeld. Ja, ja, hij is <laughs> leuk, hè? Ja, die zou je moeten zien. Uh, zoek maar even op uh, Rico en uh, Max en dan vind je hem vast dus zeker op internet. Kimi Rijkonen, inmiddels 39, kan aan het eind van het raceseizoen van uh, 2020... de coureur worden met de meeste Grand Prix-starts ooit in de Formule 1. En dat terwijl hij nooit de droom had om in de koningsklasse van de autosport te komen. Ik kan me niet herinneren dat ik echt een droom had om in de Formule 1 te halen. Misschien dat je die droom in het karten hebt als je nog heel erg jong bent. In mijn karttijd had ik echter nooit de verwachting de karts te verlaten... omdat we nooit voldoende geld hadden al dus te vinden tegenover motorsport.com. Ook heeft hij nooit verwachtingen in de Formule 1 gehad. Laat staan helden. Ik had uh, meer iets van, nou, we zien wel hoe het gaat, typische Kimi Rijkonen. Ik heb uh, ook nooit echt een held gehad. Ik hoopte op een goed resultaat voor de Finnen, want als Fin is het dat normaal. Maar ik had nooit een held of iemand die tegen wie ik opkeek, al dus de stugge Kimi Rijkonen. Nou, Max Verstappen maakt kans op een prestigieuze Autosport Award. In de categorie International Driver of the Year neemt hij het onder andere op tegen wereldkampioen Lewis Hamilton. Aanstaande worden de prijzen in Londen uitgereikt en fans kunnen tot 21 november stemmen. De Autosport Awards sluit al bijna vier decennia het Autosportseizoen af. Nou, toch nog even een korte blik op de stand. En met name natuurlijk Max Verstappen en dan ten opzichte van Kimi Raikkonen en Valerie Bottas. Hoewel Max zegt dat dit hem absoluut niks meer interesseert, alleen een in eerste plaats interesseert hem. Maar ik denk dat hij als hij sportief revanche wil nemen, of in ieder geval sportief, de laatste wedstrijd volgende week in wil gaan in Abu Dhabi dan zou het, toch, zou het hem sieren als hij toch probeert... als nog derde te worden in de overallstand van de Formule 1 2018. Want ook Kimi Rijkonen valt nog te, te behalen. Want Max Verstappen met 234 punten... van de op een vierde plek met 237 punten... punten en Kimi Rijkonen met 251. Zou Max sieren, vind ik, als hij toch probeert... Uh, nog wat hoger te komen op de eindstand in de Formule 1 van 2018? Gewoon even winnen. Tot zover. En dan kan oefenen in zijn nieuwe auto, hè? De, ja. de, heb je, Oeh, je gezien ja, wat een no. mooie, mooie nieuwe drie, auto, hè? Drie miljoen kost dat ding, Ja, hè? drie miljoen. En hij gaat gewoon over een, een weg model, hè? Ja, wegmodel, hè? Wegmodel, ja. Wegmodel. Wegmodel. Ja, de, de auto van uh, Max Verstappen. Is dat een cadeautje van zijn uh, team, of niet? Nee, dat is niet van het team van, van die sponsor. Uh, Aston ja, Martin. Austen, nou, heel goed. Je, je hebt het Martin. Geeft Max Verstappen een auto voor op de weg van drie miljoen. Nou, leuk. Zo'n leuk autootje. Hmm. En hier zijn de mannen.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 Lekker meezingen met deze gauwe van de Monkeys en Daydream Believer. We hebben geen doelpunten meer doorgekregen vanuit Amsterdam. Dus de eindstand van DVVA tegen SV Zandvoort is een 5-2 geworden. Helaas dus een verlies voor SV Zandvoort. Het is half vijf, tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Pluis. Pluis is een vriendelijke kater. Hij moet je even leren kennen. En zal op vreemden niet meteen afkomen stormen voor een aai over zijn bol. Inmiddels kent hij de medewerkers van de dierenthuis allemaal goed... en dan is het een echte grote knuffel. Pluis wil graag naar buiten en zoekt een huis waar eventueel oudere kinderen wonen. Pluis heeft last gehad van blaasgruis en krijgt daarom dieetvoer. Heb je zin in de gezelligheid van een leuke kater? Woon je ergens waar Pluis lekker naar buiten kan? Kom dan eens met het een kennis maken met Pluis. En mocht het niet meteen klikken... dan is er misschien wel een andere kater of poes in ons thuis...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 Want ook Pluis verdient een thuis. Zo is het. Ja, daar zat ik al op te wachten. Hé, hey, geweldig. Pluis verdient een thuis. Dus uh, ga naar de Keizersstraat nummer 5 voor het dier van deze week. Ik wil bij, maar om dat deze zo goed is, ook nog een andere single van Clean Bandit, oh. samen met uh, Demi Lovato. Dat was solo, en we gaan het nu hebben over seks. Uh, can I talk to you for a minute? What is it you want to talk about? <laughs> you know. What do you mean? What are you trying to say? collega wakker schudden. Nou, gewoon even deze plaat draaien... en dan het woord erbij zeggen. Helbert Jan. In één keer was je weer wakker. <laughs> Let's talk about hoor. De, de single van uh, One Way. Zo vlak voor de zaterdagavond uh, stappersavond. Wel ja, we doen het gewoon. Zo dadelijk om kwart voor vijf hebben we geen uh, gedicht van de dag... maar wel een uh, mooie conferentie. Ja, en uh, dat is uh, traditioneel. Hè. Dat doen we elk jaar eigenlijk. Hè. Met de inkomst, intocht in van Sinterklaas. Nee, het gedicht van de week maakte uh, met... Uh, met, uh, met uh, een nederig plaats voor Toon Hermans... voor zijn unieke en toch elk jaar weer hartstikke leuk om te draaien... Conferenties met betrekking tot Sint-Nicolaas. In het tafelkleed wat daar nu voorkomt. Juist, in die asbakken. En ja, heel al. geweldig. Maar goed, nog even het volgende. In het begin van het programma, om te, iets over twee zei ik het al... dit weekend, ik bedoel, biljarten is heel populair in Zandvoort... En vooral uh, ook de, of om het kampioenschap uh, van Zandvoort, het Libre-kampioenschap. Maar dit weekend is het uh, ook een groot feest bij Lalo en Hardy. Dat is eigenlijk vrijdag al begonnen, want uh, dit weekend is in, zoals gezegd in Café Lal en Hardy... weer tijd voor het jaarlijkse 15 over rood koppeltoernooi. Koppeltoernooi wil zeggen dat een team bestaat uit twee biljarters. Het koppeltoernooi bestaat alweer een aantal jaren... en de crème de la crème van de Zandvoortse biljarters nemen dit weekend daaraan deel... Dus Zegt u nou eens van, ik ben uh, toch een biljartfin. Doe, neem de moeite en ga gezellig naar Café Laudenhardy Hardy in de Halterstraat. En geniet van uh, crème de la crème, uh, biljart uh, aan het werk... tijdens het 15 overrood koppeltoernooi. En uiteraard is Louis van der Meij er ook weer bij. Uiteraard. Uh, uiteraard, die hoort er altijd bij. Hè? Bij het uh, biljart en Laurel en Hardy gewoon even een kijkje gaan nemen. We gaan nog twee platen draaien en dan is het inderdaad voor de tijd van uh, Toon Hermos. Maar eerst uh, onder meer deze. Hier is de House It. You told me I was the one. The only one who got your head up. Dan gaat het gebeuren hier in Salford? Dan komt hij aan Sint en Sint-Pieten hier in Salford Bij de rotonde met de boot van de KNRM komt hij wal. En ja, om dat te gaan vieren hebben wij straks alvast... in plaats van het gedicht van de dag... de conferentie van Toon Hermans Sneaklaas. Ja, die krijg je te horen na deze uit de jaren 80. Nog leuk om eventjes mee te nemen zo in het laatste kwartier van dit programma. Hier zijn Wommik en Wommik en de Teardrops. De heel van Wommik en Wommik en de teardrops. Ja, op het jaar, je zei het al eerder vandaag, geen gedicht van de dag. Maar zoals we elk jaar doen, maken we gebruik. Zinnen we uit een conferentie. Toch? Komt-ie aan. Nee, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Snieklaas. Ja. Ik heb van die hele Snieklaas, heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind de een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Snieklaas, daar hou ik helemaal niet van. Met een vervelend personage. Met schimmel.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 Weet je wat ik die knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Vond ik een hoogst irriterend persoon. Met zijn gelach. Hij stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat. Ja. Uh, idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij het te lachen.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 Naast hem stond Pieterman Manknecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Manknecht, was stond de Jo? Ja. Dat zag ik meteen, want die, die had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pieterman Manknecht gezien. Ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat?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 zodat je elkaar vol te spuren. Geweldig, hè? Daar zijn ik Dit stuk juist. Ja, die stomme dingen, <laughs> van die spelletjes. Ja, hij, hij blijft leuk. En uh, deze plaat past er ook heel goed bij trouwens. Hè? In dit geval voor uh, Toon Hermans. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet... Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Durf jij vanavond in je schoen te zitten, Albertje? Werd ik zeker Sinterklaas niet? Nee. Nou, hij komt morgen, ik ga morgen wel naar ja, ja. het strand. Ja, dat gaat wel spannend worden. 12 uur komt hij, hè? Zo rond 12 uur, dan uh, komt hij inderdaad aan. Dus in Sint-Instant Pieter gaat weer een mooi feest worden morgen hier in uh, Salvoort. En dan uiteraard uh, rond kwart voor één wordt hij ontvangen door de local burgemeester. We hebben het over uh, Jouw Berense. Ja, dus uh, dag vol Sinterklaas. Nou, hij is, al, hij is al druk bezig en hij is al in diverse steden aangekomen. Maar morgen uh, is het weer de, uh, tijd voor ons. Zandvoort aan de zee, 12 uur. Uh, ter hoogte van uh, het museum bij het Badhuisplein. Zo is het. En wij zijn er volgende week weer. Zeker weten, volgende week zaterdag, 2 uur. Tot dan. En uh, maandagmorgen worden we herhaald tussen 8 en 11 uur. Graag tot volgende week, wat betreft dit programma. Dag. Doei. Tijken,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 You must always face the curtain with a bag. Forget about your sink. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance in there. So we'll always look on the bright side of death. I just before you draw your terminal breath. Tot zover het ritme van ZF.